Uw. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De kinderen van Peter R. de Vries hebben hun verhaal mogen doen in de rechtszaal. Daar is de zaak aan de gang tegen Delano G. voor het neerschieten van Peter R. En Camille E. die ervan wordt verdacht dat hij de chauffeur was. Zo net kregen de nabestaanden het woord. Je hoort Peters dochter Kelly. Delano, ik kijk naar jou. Ik kijk naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot. Camille, ik noem jou bij jouw naam in plaats van de verschrikkelijke woorden hoe je mijn vader noemde in jullie sms'jes. In een van de vele onderschepte berichten werd de vermoorde misdaadjournalist bijvoorbeeld een hond genoemd. Het OM laat zo meteen weten welke straf ze eisen tegen de twee verdachten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Gino blijft langer vastzitten. Hij heeft de rechter net besloten. Gino van 9 verdween vorige week uit een speeltuin in Kerkrade en werd dit weekend doodgevonden. Donnie M. van 22 wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van het kind. Boris Johnson mag zichzelf nog steeds premier van het Verenigd Koninkrijk noemen. Gisteravond overleefde hij een stemming van zijn eigen partij. ging allemaal over Partygate. In coronatijd waren er borrels en feestjes in Downing Street... terwijl in het land een strenge lockdown gold... Johnson mag toch blijven, maar de vraag is wel, voor hoe lang, vertelt correspondent Fleur-Lounsbach. Hij verloor gisteren de steun van 40% van zijn eigen parlementariërs. Dus dat betekent dat een significant deel van zijn eigen partij een weg wil hebben. En dat de Conservatieve Partij, de Tory-partij, die dat zij diep verdeeld zijn over de toekomst van Boris Johnson als hun premier. En op het festival Festrock in Zeeland heeft een rapper een biergooier met een microfoonstander aangevallen. Volgens bezoekers werd er een plastic beker vol, vol bier richting het podium gegooid en raakte een paar spetters de artiest. Die was er op zijn zacht gezegd niet blij mee. Als je een grote man and you can first sign that man on stage, then come up here. Are you Buik. Medewerkers probeerden de situatie nog op te lossen en de microfoon standaard af te pakken... waarop de rapper nog een trap uitdeelde. Uiteindelijk liep hij van het podium af. Het weer. De komende uren steeds vaker zon. In het Noord- en Zuidoosten nog kans op een bui. En het wordt tussen de 17 en 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Do you mind the exercise? Yeah, Zandvoort op zondag, op deze mooie piste dag. Want dat maken we er gewoon van, ook al werkt het weer niet echt mijn natuurlijk. Je Rita Franklin uit de jaren 80 en een van haar grote rit, The Free Way of Love. Inderdaad, het tweede uur alweer zoals Zandvoort op zondag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Zoals de vaste luisteraars en kijkers van ons weten... gaan we twee tweede uur altijd op de zondag gaan we de regio in, tussen drie en vier. En uh, we gaan uh, in ieder geval naar Schiphol, want uh, ja, daar is natuurlijk van alles aan de hand. Behalve uh, bij de directeur van Schiphol, Dick uh, Benschop. Want die vindt dat het alles wel uh, gaat zoals het gaat. Uh, maar de passagiers hebben daar een andere beleving van. En uh, NH uh, maakte daar afgelopen vrijdag een reportage over die we u niet willen onthouden. Nou, ook uh, wordt er in de Zandvoortse politiek uh, gespeculeerd en gewenst dat er weer een feestweek komt inclusief de korte baandraverij uh, en uh, in IJmond en met name in Beverwijk... Uh, is de korte baandraverij sinds, uh, een uh, sinds twee jaar weer terug op de agenda. En daar gaat hij uh, dit jaar sowieso door. En hoe dat allemaal tot stand is gekomen, ook daar hebben we een bijdrage over... van onze collega's van NHTV. Dan hebben we het paard van Marken. Dat weet je inmiddels wat het paard van Marken ja, is. Ja, ja, ja dat ja, weet ik. Ja. Dat is die vuurtoren waar veel watersporters vanuit Friesland zich de koers op zetten om daar vandaan door te gaan naar Enkhuizen. Dan wel een medeblik. In ieder geval, het paard van Mark heeft jaren heel lang in de stijgers gestaan. En de eigenaren waren ja, op een gegeven moment toch wel een beetje depressief geworden. Want die stijgers bleven er maar staan terwijl er geen werk werd verricht. Het lijkt maar... de weg wel bij die ene flats. <laughs> ja, klopt. Uh, maar daar is nu, uh, uh, die zijn inmiddels weggehaald en uh, de tot grote vreugde van de uh, bewoners van het paard van Marken, ook daar hebben wij een bijdrage van. Dat wordt onderbroken rond de klok van half vier door de evenementenagenda, want ja, ondanks het feit dat het uh, lekker misert en de, de, de slicks uh, op het circuit waarschijnlijk plaats hebben gemaakt voor de intermediates... Uh, want uh, daar is nog steeds uh, de tweede dag van de Pinkster Races uh, volop in de gang. Bent u in de buurt en hebt u een affiniteit met, met autosport en het nieuwe circuit? Ga even een kijkje nemen, want de toegang is gratis. En het duurt allemaal nog tot half zeven, dus u hebt nog alle tijd. Verder, uh, ja, om drie uur, uh, ze staan op de baan. En dan heb ik het over uh, Parijs, uh, Roland Garros. Uh, uh, de finale van de heren enkel uh, finale tussen Nadal en Ruud. Die wedstrijd uh, gaat zometeen beginnen. Daar kijken we met één oog naar. En in het uh, derde, in het laatste uur hebben we het de pit report. En kijken we ook even naar de golf. Want het Porsche European Open, wat in Duitsland wordt verspeeld... hebben we nog twee Nederlanders in de race. Dan heb ik het over Wim Besseling en Daan Huizing. Zij staan redelijk hoog, stonden vanmorgen redelijk hoog in het klassement.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 So you got plans, don't say that, I'm sippin' wine, Sip, in a row I look too good to be alone, Ooh. my house clean. house clean, my pool warm, pool warm. just shake, smooth like a newborn.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 it's some. we're up on night for good fun we're up on night to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 En gisteravond was uh, natuurlijk het uh, concert voor uh, Queen Elizabeth in uh, Engeland, uh, Albert-Jan. Heb je nog wat uh, kunnen zien van dat uh, concert? Ja, Tom Jones, uh, Diana Ross. Uh, ja, die sloot af, hè? En uh, nog steeds goed. Ja, ja, nee, ja, klopt. Nee, nog steeds goed bestemd. Nee. En uh, een opname van uh, Elton John heb ik ook uh, gezien. Met Jor uh, Song. En ook uh, now Rodgers uh, was uh, daarbij aanwezig. En vandaar dat we deze draaiden. 'Cat uh, Lucky, uh, de single uh, met uh, Pharrell Williams. En uh, uh, uiteraard uh, uh, Daft Punk. Ja, dat is hem. Goed. Terug... We, gaan, uh, ja, we gaan de regio in. Hè? Dan moet ik even <laughs> een ander genoeg hebben trouwens. Nou, Zit ik een, een keer te denken. Voor Zandvoort en de regio. Ja, nou mag je iets zeggen. Ja, we gaan weer terug naar de realiteit. En wel naar Schiphol. We gaan, uh, dus zoals gezegd, dus de, de, de, de provincie in. En we beginnen met, met uh, Schiphol. Want het zal u niet zijn ontgaan. dat daar nogal wat uh, rumoer is op de Ja, dat op, op kan, op je, kan je wel zeggen. Maar de directeur van, uh, van Schiphol. Uh, Dick uh, Benschop, uh, die. Uh, ...die is er nogal vrij positief over. Maar of de reizigers dat ook zijn tijdens het pikste weekend... Moet nog even, ...dat is uh, wel gebleken. Want sinds afgelopen vrijdag moeten alle reizigers op Schiphol... ...aan kunnen tonen dat ze niet eerder dan vier uur... ...voor hun vlucht aanwezig zijn. De maatregel is bedoeld om de wachtrijen uh, niet onnodig langer te maken... ...dan noodzakelijk. Goed luisteren. Ondanks de nieuwe regel is het vandaag, uh, was het afgelopen vrijdag... Uh, ...opnieuw extreem druk op Schiphol met een wachtrij die twee vertrekhalen beslaat... en ook weer buitenom geleid worden. Schiphol heeft kantoorpersoneel en medewerkers... en assistentbalies ingezet om de passagiers te, te controleren. Van mededogen kan geen sprake zijn. Wie zich vier uur en tien minuten van tevoren bij het personeel... bij de roltrappen of bij de trappen of liften... richting de incheckbalies meldt... wordt gevraagd op Schiphol Plaza te wachten... waar dan een gigantische rij staat... Maar de directeur van Schiphol, Dick Benschop, P van de A... liet eh, NH-nieuws weten een positieve eerste indruk te hebben... van een nieuwe maatregel. Ik denk dat het heel behoorlijk gaat volgens Benschop. Gaat het om een proef die in elk geval het hele Pinksterweekend duurt. Maar weet je wat het gevolg is? Dat al de, de omliggende vliegvelden, want dat is dan het plan... Hè, dan moeten ze maar uitwijken of naar Eelde bij Groningen... of naar, uh, uh, wat hebben we nog meer, Maastricht, Rotterdam, uh, Eindhoven. Brussel. Uh, Eindhoven. Ja, even in Nederland. En dan hebben we nog één. Lelystad. Dat daar dan maar opgevlogen moet gaan worden. Dat is gewoon een verkapte vorm van wat ze eigenlijk al van plan waren. Hè? Dus die andere vliegvelden meer belasten. Dus ah, zou het een, uh, een doordagplan zijn? Do do uh, juist. Maar goed, NH uh, ging uh, ter plekke op Schiphol... en maakte er de volgende reportage over. Of worden alle reizigers die de terminal invullen... gecontroleerd op hun vertrektijd? Wie eerder dan vier uur voor zijn of haar vlucht komt, mag er niet in. En toevallig zei een buurvrouw het van kijk even naar het nieuws. Dus we hebben vanmorgen nog even gauw gekeken hoe dat precies zat. En uh, ik dacht van ja, dan gaan ze iedereen controleren. Dat gaan ze niet doen, maar uh, ja, blijkbaar hebben ze dat wel voor elkaar. Schiphol wil voortaan voorkomen dat de al veel te lange wachtrijen... voor de incheckbalies en beveiliging nog drukker worden dan noodzakelijk. De eerste indruk vind ik positief. Maar moeten we moeten natuurlijk kijken hoe de dag verloopt. Het, het, het was een drukke dag. Maar het, uh, ik denk dat het, uh, dat het uh, heel behoorlijk gaat. Was u te vroeg, meneer? Ja, we waren redelijk op tijd. Vergeten dat vier uur uh, voor die tijd uh, maximaal naar binnen mocht. Maar ja, het, geen probleem. Als ik hier nu kijk, uh, geen rijen. Dus het loopt goed door. Dus uh, het zij zo. Maar dadelijk moet u toch alsnog in die lange rij buiten, hè? Ik heb geen idee hoe de rijen daar zijn. Lang... Oké, okay, nou ja, dan gaan we het zien. We hebben, de, we hebben de tijd. Je mocht pas vier uur van tevoren naar binnen. Ja, was, was dat genoeg? Nou, voor mijn gevoel nou niet. Als ik uh, zo kijk. Nou, het loopt wel lekker door. Ja, nu, nog, nu, nu nog wel, maar uh, vijf over twee moeten wij uh, gaan vliegen. Dus het wordt wel vrij klappies, denk ik zo, als we nou pas halve de rij zijn. Het loopt helemaal door naar buiten. De maatregel is een proef die in elk geval het hele Pinkster weekend zal duren. Want het is in het belang van iedereen natuurlijk. Want op het moment dat je het in die vier uur zit, dan, dan gaat het gewoon lukken. Bent u niet bang dat het hier vol loopt, in, op Schiphol Plaza? Ja, daarom zijn we het aan het uitproberen. Als u het voor het zeggen had, was u eerder van huis gegaan? Vijf, zes, zeven? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. En waarom? Uh, nou ja, dat je dan de zekerheid hebt dat je uh, ja, het redt. Denkt u dat u het gaat halen van haar? Oh, dat gaat gelukken. Blijft positief. Nou, en er gaat een vliegtuig, hoor. waar het wel bij gelukt is, uh, Albert Jan, om uh, te vertrekken vanaf Schiphol. Ja. Wat uh, kan ik erover zeggen? Twee dingen wil ik erover uh, kwijt. Heel kort hoor. Gewoon uh, ja. ten deur, oh, hou je mond. Ten eerste over, ik zei niks, ik zei ten eerste over uh, de vier uur. Dat vind ik wel een goede maatregel. Want als op een gegeven moment iedereen uh, zeven, acht uur van tevoren... Uh, voor de deur uh, gaat, uh, gaat liggen... dan los je het probleem nooit op uh, natuurlijk. Dus op zich is de achterliggende gedachte wel goed... Maar ik vraag me eigenlijk af, van, uh, ze hebben wel voldoende mensen om uh, al iedereen te controleren of ze wel uh, uh, zeg maar binnen die vier uren vallen. Maar ze hebben geen enkele mensen voor de rest om te helpen op uh, andere plekken waar uh, de nood hoog is, waardoor de lange rijen er staan. Snap jij hem nog? Uh, ik ben het niet helemaal met je eens, maar dat mag ook hè? Dat mag ook. Maar goed, okay. maar dat, dit, dit, is, dit is, ik vind dit gewoon... Uh... Uh, reizigerspesten, wat ze doen. En hoe je het wendt of keert, dit is uh, dit, dit, dit blijft niks over van Schiphol op deze manier. nee vliegveld nou ja. Elde in het heeft daar baat bij, hoor. <lacht> Oké, okay, nou weet je wat, we gaan gewoon de plaat draaien. Dat is misschien dan heel, heel verstandig. Heel verstandig, hè? Ja, zeker. Nou, tot aan vijf uh, uur Zandvoort op uh, zondag... En, uh... Ik hoop dat je het nog leuk vindt om te luisteren naar, naar dit radiostation. CFM, we zijn er al 31 jaar in Sanford en daar zijn we trots op. We brengen lokale en regionale informatie 24 uur per dag op radio en tv. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Van de van deze Den Hartman is uiteraard "Relight Life My Fire. Wie kent van die plaat uit de, de discotheek die nog steeds gedraaid wordt, uh, zo nu en dan op een uh, bruiloftsfeestje bijvoorbeeld. En uh, dit was een andere single van hem uit de jaren 80, Jorem, uh, met uh, We Are The Young. Het is uh, half vier, we gaan uh, de evenementen een beetje doornemen. Wat er is gelukkig weer het een en ander te doen, Albert uh, Jan. Ja, we beginnen nog even allereerst op het uh, circuit, want uh, daar lopen de Pinkster Races op een eind. Uh, gisteren en vandaag is er volop gereest op het uh, circuitpark. Een gratis evenement trouwens, dat uh, even te vermelden. Maar uh, dat duurt nog tot uh, half vijf. Bent u in de buurt van het circuit en u hoort uh, gereest... en uh, u wilt nog eens kijken hoe dat eruit ziet... u kunt uh, nu gratis naar binnen om nog even een blik te werpen... op het uh, prachtige nieuwe circuit met zijn kombokten. Dan gaan we naar het volgende feest. En dat is vandaag, want het bekende strandfeest Zandvoort Alive... hebben we ook twee zomers lang moeten missen... maar dit seizoen staat het populaire festival weer op de kalender. Niet één, niet twee, maar zelfs drie edities vinden er dit jaar plaats. En het begint vandaag om 4 uur, die evenementen. En deze zomer beginnen, zoals gezegd, er drie edities. De eerste is vandaag, op 5 juni. Daarna volgen nog 24 juli en 14 augustus. Dus liefhebbers van Zandvoort Alive zet het vast in je agenda. Dus vandaag de 24 juli en 14 augustus. En de laatste editie zal tevens in het teken staan... van het 30-jarig jubileum van DJ Raimundo als DJ. En waar komt DJ Raimundo vandaan? Uiteraard bij Zand... CFM. Ja, CFM. In ieder geval Zandvoort. Uh, in ieder geval doordat corona dus twee jaar een pauze gehad. Uh, maar in ieder geval is Mango's Beach Bar... Uh, doet vanavond traditioneel uh, weer mee. En dit jaar is daar net als vroeger een tweede paviljoen bijgekomen... namelijk buurman. Cosmico is dit jaar nieuw op het Zandvoortse strand en heeft zich meteen aangesloten bij alle drie edities van Zandvoort Live. De beide komen, uh, bij beide bij, bij paviljoens komt een podium voor het terras gericht naar zee. De bezoekers kunnen dus vanaf het strand letterlijk met de voeten in het zand het evenement bijwonen waar Mango's traditiegetrouw... allerlei soorten housemuziek presenteert. Zal Cosmico zich vooral richten op het thema disco. Het beachfestival is gratis toegankelijk voor iedereen boven de 20 jaar. En zoals gezegd vanaf 4 uur vandaag dan start de muziek... om door te gaan tot middernacht. Maar dan kunt u morgen weer naar het circuit toe... want dan is het uh, Viva Italia op het circuit... De gelimiteerde Ferrari uh, La uh, Ferrari met een prijskaartje van bijna 3 miljoen is ook aanwezig morgen op het circuit op uh, tweede Pinksterdag. Eh, Ferraris zijn natuurlijk eh, onmisbaar voor Viva Italia. Er zullen dan ook zo'n 100 eh, Ferraris eh, en uh, uh, Italiaanse auto's aanwezig zijn. Zeer gevarieerd van klassiek tot nieuw. Ook is de Ferrari owners club NL aanwezig met vele verschillende modellen en kleuren Ferraris. Dus ik zou zeggen, liefhebbers, eh, kom aanstaande maandag, eh, morgen dus, naar Viva Italia op circuit Zandvoort... Met meer dan 1200 Italiaanse auto's, Italiaanse motoren en volop actie op het circuit. Wederom een prachtig evenement op het circuit. Maar ook aan de kids wordt gedacht, want woensdag 8 juni aanstaande is het buitenspelen belangrijk. Want buitenspelen is superbelangrijk. Maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Na twee coronajaren organiseert Service Zandvoort ook dit jaar eindelijk weer de buitenspeeldag in Zandvoort. Het is de middag waarop we ze vieren dat uh, wat zo belangrijk is, namelijk buitenspelen. De buitenspeeldag 2022 is zoals gezegd op woensdag 8 juni. Uh, de locatie Service Zandvoort organiseert dit jaar op twee plekken in Zandvoort de buitenspeeldag. Je kunt buurtsportcoach Wessel vinden op het schoolplein van de Oranje Nassau School en buurtsportcoach Duco op het speelplein aan de Vlamingstraat 92. De tijden voor de diverse groepen is van groep 3 tot en met 5 is van 1 tot half 3 en groep 6 tot en met 8 van kwart voor 3 tot kwart over 4. Voor meer informatie ga even naar de website van Team Sportservice Zandvoort-Schuinenstreep Buitenspeeldag. En dan hebben we natuurlijk, uh, maar dat duurt de eerste uur ook al. Er zijn nog kaarten te krijgen voor de Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein. Dat begint om vijf uur aanstaande vrijdag en duurt tot half tien. Maar daarvoor gaat u natuurlijk even naar de Ibiza-markt aan de boulevard... want die is van 12 tot 6 uur. Het is, een op, uh, uh, uh, het is geïnspireerd op de hippe van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies... originele hippie- en producten aanbieden. Met mooi weer een prachtig evenement om dat ook even te bezoeken. Dan hebben we op uh, uh, uh, zaterdag 11 en uh, uh, 12 juni... het Cycling Zandvoort-evenement... Eens per jaar worden alle pitboxen ingericht voor fietsers. Dan is de Tarzanbok Corner ingericht als camping. En wordt het circuit gekoest, gekoest, gekoerst in plaats van gescheurd. Tijdens het Cycling Zandvoort Weekend kan je meedoen aan de 24-uursrace, de 6-uurrace of de 3-uursrace. Ga daarvoor in eerste instantie uh, eventueel inschrijven naar de website van de circuit.com uh, Zandvoort. Uh, en er is ook een speciale uh, uh, mogelijkheid voor bewoners van Zandvoort om dit evenement ook op de fiets te beleven. Maar meer informatie daarover via de website van Circuit Zandvoort. Dan hebben we op zondag, en daar hou ik het even voorlopig bij, de DTS Triathlon Zandvoort. Dat begint morgens om 8 uur en het duurt tot 5 uur. Want op zondag 12 juni vindt op en rond de circuit Zandvoort een derde editie van de Grand Prix Triathlon in Zandvoort plaats. Op dit unieke parcours zullen zo'n 1500 sportievelingen, van beginners tot professionele triatleten uit heel Nederland en ver daarbuiten tegen elkaar strijden. Tot zover. Dankjewel Albert Jan en volgende week dus ook uh, Cycling Zandvoort. Nou, dan zijn we zeggen we in Amsterdam met kanaal, dan de kast, zo, dan fiets ik deur. Want ik wil al de alles zien. De laatste mooie dag van de nou, met de lucht, het jaar misschien, alle welmen the de winter, dan ik donker smoor gaan Ik wil al weer de dunne weide fietsen, maar daar achteraf verteld dan maakt graag weer. De grenzen denk ik dadelijk in de kiep, ik ga in het land. We hebben overal een schillingsduif. Ik sta hier te dik bij Nieuwkamp. En ik sta hier in mijn de denk, maar staat nou toe links af en deur. Want ik wil alweer een andere hemel op neer. Ik kan een hek niet duren, ik kan een kennis rijden. Ak de dadelijk overstroom, ik ga een hek weer terug in Nederland. Ik wil alweer een andere baan verpasst. Dat gezien heb ik nooit en het oost is een baas. Die en de peek, sneeuw. Dan gieren we Disco-klassieker van Deet en en The Sound of Music. Lekker weer om te blijven luisteren naar de radio. Buiten is er toch helemaal niks aan met regenachtige, deze regenachtige zondag. Dus uh, ga luisteren naar ons, uh, bijvoorbeeld dat we de regio ingaan. Voor Zandvoort en de regio. Want uh, volgens mij gaan we nu naar uh, de woonplaats van uh, oud-collega Ruud Jansen. Beverwijk. Klopt, ja. In de regio Eimond, hè, Beverwijk. Gisteren, ik zei het al eerder in het programma, had, had, uh, werd ook het idee geopperd om weer een, vanuit politiek Zandvoort, om weer een uh, feestweek te gaan organiseren in Zandvoort. Ja, vooral jong uh, Zandvoort. Uh, ja, en, en, en dan inclusief uh, uh, uh, korte baandraverijen. Maar of dat dit jaar nog zal gelukken, dat lijkt me vrij moeilijk. Maar waar het wel lukt, is in Beverwijk. Want de korte baandraverijen gaan dit jaar weer los in Beverwijk. De eerste van die van Assen-Delft is al achter de rug. Wochnum en Venhuizen volgen snel en op 23 juni is ze, na twee draverijloze jaren wederom de beurt aan Beverwijk. De korte baandraverij van Beverwijk werd altijd in augustus gehouden. Het organiseren ging eh, echter steeds moeizamer. Veel vrijwilligers zijn in die periode met vakantie. We denken de draverij in juni gemakkelijker voor elkaar te krijgen, zei Henk Voormeer, bestuurslid van de korte baandraverij. Hij kijkt met plezier vooruit. Ik heb het gemist en velen met mij. Heerlijk dat het volksweekst weer mag. Opmerkelijke afwezige op de Breestraat in het centrum van de stad op 23 juni... is de winnaar van de laatste editie, Jaap van Rijn met Ar Archance de Yiel. Ja, zo heet dat paard. Van Rijn is in dienst van stal Eng, Engwerda in Biddinghuizen. En Engwerda legt zich toe op lange baanwedstrijden die ook in het buitenland worden verreden. En daardoor ben ik niet in de gelegenheid om mijn eerste plek te kunnen verdedigen. Al dus de piqueur. Uh, onze collega's van NH reizen af naar Beverwijk en uh, gingen naar, met het bestuurslid in uh, gesprek. Het is bijna drie jaar geleden dat in Beverwijk de laatste korte baandraafrij werd gehouden. Maar nog even geduld. En het kan weer. Fantastisch. folklore, volksfeest. Men ziet er naar uit. De gemeente is heel positief. Het mooiste feestje van het jaar. Alles is dus weer bij het oude na twee draverijloze jaren. Hoewel er is één groot verschil met het pre-coronatijdperk. Het evenement wordt al op 23 juni gehouden. We zaten eigenlijk met de tweede donderdag in augustus zaten we bijna altijd in een bouwvak. En mensen beschikbaar hebben om die enorme, nou zeg maar, metamorfose op de Breestraat voor elkaar te krijgen. Dat had zoveel voet in de Aarde. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8. Wat herinnert u zich van die, van die laatste, van 2019? Uh, nou ja, Archange de Gel uh, is een van die kanjers uh, die uh, het uh, gemiddeld goed doet. Die hebben wij dan meestal als liefhebbers al gespot... op het moment dat hij warm draait en een eerste verkenning heeft op een andere korte baan. Uh, dan is Jaap van Rijn uitgerekend iemand die in al zijn bescheidenheid... en met niet enorm veel korte baan verleden het eigenlijk geweldig deed. En uh, ja, dan is die gunfactor daar. Charles de Gjel gaat heel sterk door met Jaap van Rijn. en gaat op op de winst. Charles de Gjel wint de korte baan. Beverwijk, 2019. Ja, mooi om te zien? Ja, zeker. Het is al een tijdje terug. Dus uh, een korte baan winnen is natuurlijk altijd wel leuk. Hoe leuk dat ook is, we zien de winnende piekeur van de laatste editie niet terug in Beverwijk. Op het stal waar ik op dit moment werkzaam ben, uh, trainen we geen korte baners. Uh, we hebben heel veel paarden voor de, voor de Nederlandse banen. en uh, Ook even heel veel voor Frankrijk en Zweden. Dus... Uh, ja, uh, daar richt ik me op dit moment op. De banen van Wolvega en Duindicht zijn tegenwoordig zijn domein. De koersen daar hebben meer prestige. Maar missen de folklore van de baanwedstrijden in de dorpen. Kortebaan is natuurlijk echt een, echt een volksfeest. En, uh, het is natuurlijk leuk uh, als je zoveel mensen langs de kant hebt staan... En, uh, die je aanmoedigen en die er ook van genieten. Dus dat uh, qua ambiantie en uh, qua, qua belevenis is natuurlijk hartstikke mooi. Ik weet niet, Het is soms met keuzes maken. Je kan niet overal tegelijk zijn. En. Uh, wie weet, in de toekomst uh, ben ik weer van de partij. Mooie reportage van uh, onze collega's van NA uh, Nieuws. Fred Segar. Uh, die uh, het uh, bestuurslid uh, interviewde over. Uh, inderdaad, de korte baandraverij. We hebben we vroeger, uiteraard, ook uh, hier in uh, Zandvoort gehad. Klinkt alweer als oude lul dan. Als ze zeggen vroeger, weet je wel. Ja. Maar het was uh, op, de, op de Zeestraat. Uh, bij, uh, bij Oomstee, uh, uiteraard. En. Uh, ja, belangrijk is ook dat het heel veel geld kost. Hè? Daar gaat het ook een beetje om. Niet alleen de vrijwilligers wat... Uh... Deze meneer vanuit het bestuur zegt, maar je hebt ook gewoon heel veel sponsoren nodig die zo'n evenement mogelijk maken. Want ja, je moet er van alles voor huren, dat zand en de hekken en noem maar op. Dus er komt heel veel bij kijken om zoiets te organiseren. Laten we hopen dat het weer haalbaar wordt, ook hier in Zandvoort om zoiets te gaan doen. Dan gaat het dorp toch weer op een, weer een andere manier weer leven, het jan Ja, klopt. Dus, nou ja, het, politiek uh, Jong Zandvoort is daar dus ook voor. Dus uh, die zal dit als muziek in de oren klinken. Zo is het. We gaan een uh, plaat uh, draaien en dan gaan we naar het uh, paard van Marken. Uit de heerparaders van de, dit moment is thuis van uh, Jax Jones. Je hoorde, where did you go? C, F, Voor Zandvoort en de regio. Nou, waar gaan we heen dan, uh, op Jan? Uh, we gaan naar het paard uh, van Marken. En Marken ligt in de Zaanstreek, maar dat wisten we natuurlijk allemaal. Maar jij wist in het begin van dit programma niet waar het paard van Marken is. Maar nee, gelukkig uh, weet ik het uh, wel. Die witte vuurtoren <laughs> dat Ja, heel Toch? goed, heel goed. Ja, he? He? Ja. Ja, jij hebt je snel opgezocht. Twee voor twaalf? Ik zie een plaatje voor je. Ja, dus. ja. Klopt, want sinds eind mei is die weer in volle glorie te bewonderen. Het paard van Marken is eindelijk ontdaan van bouwsteigers. Een heel jaar lang ontrokken de bouwwerkzaamheden... het zicht op deze markante vuurtoren... Uh, uh, bekend bij veel watersporters van het eiland. Maar nu is de klus dan eindelijk geklaard. Tot die, uh, tot dit tot grote opluchting van de bewoonster Liliane Spijker... Toen de stijgenbouwers met de laatste stijgers vertrokken stonden... de tranen in mijn ogen. Zo blij was ik. Onze collega's van NH maakten naar de volgende reportage. Bouwers met de laatste hekken de deur uitliepen. Toen liep ik naar beneden het strandje op en toen had ik werkelijk de tranen in mijn ogen. Ik ben zo blij. Sinds gisteren is hij weer in volle glorie te bewonderen. Het paard van Marken. En dat is even geleden, want het gehele afgelopen jaar... stond de markante vuurtoren er zo bij. Er is geschilderd, er is chroom 6 verwijderd, er is wat houtrot uh, is er aangepast. Uh, her en der is er wat nieuw zink in de dakgoot. Dus het is eigenlijk onderhoud. Al met al zo'n drie maanden werk, maar de stijgers, die bleven ietsje langer staan. Tot ergernis van de bewoners. Het is, was één grote frustratie. Waardeloos natuurlijk. We dachten van een halfjaartje, dan is het klaar, maar... Je bent je vrijheid kwijt, maar ook geen daglicht in huis. Want hij heeft tot de nok aan toe in de stijgers gestaan. Ja, we waren er echt klaar mee. Als we wilden zitten, dan waren we stijgerpalen aan het verwijderen... om nog een klein beetje met z'n tweeën te kunnen zitten. Dus laat staan als je visite hebt. De verklaring waarom de vuurtoren dan zo lang in de stijgers moest blijven... moet voor een deel worden gezocht in de niet-meewerkende weersomstandigheden. In november stopten ze met werken. En toen heeft het tot, 1 maart stilgelegen, nee, tot eind maart stilgelegen te lage temperaturen. Ze konden de werkzaamheden niet doen. Er is best wel wat gebeurd, maar of ik daar nou een jaar voor in de stijgers heb moeten staan, nee, dat geloof ik niet. Maar goed, het leed is dan toch eindelijk geleden en de bewoners kunnen weer heerlijk van hun uitzicht genieten. Ik zei gisteren tegen mijn man... Wat is het licht in huis? Het is gewoon raar. Dat is wennen geblazen, ja. Maar wel heel fijn, hoor. En iets wat heel snel went, hoor. Nou, hij was gewoon niet leuk, maar ja, goed, hij is er wel van opgeknopt. Dus wat dat betreft uh, ben ik wel weer blij. Krijg er wel wat voor terug? Krijg er wel wat voor terug. Ja, die meneer heeft ook zo'n uh, mooie namen daarvoor, hè. Thijs Spijker, als, uh, als ze onderhoudpleeg uh, aan, uh, aan de vuurtoren. Nou, hij ziet er inderdaad mooi uit... Wil je de vuurtoren uh, zien zoals je er nu uitziet? Dan kan je uiteraard even naar, uh, naar Marken toe gaan. Maar je kan ook uh, kijken op uh, de website van uh, onze collega's van NH Nieuws. Wij uh, zijn alweer aan het einde van uh, uur 1, uh, 2, Albert Jan. Ja, heel goed. <laughs> Ik corrigeerde me heel ja, snel. Ja, heel snel. Uur 2 en uh, wat gaan we in uur 3 allemaal nog doen? Uh, nou, pit report gaan we doen. We gaan eens even kijken hoe de Nederlandse uh, golfers... met name uh, besteling en Huizingen, het gedaan hebben op de Porsche European Open in uh, Duitsland. Uh, zoals ge ge ge eerder gemeld, Luiten heeft de kut niet gehaald... want die heeft na vier, uh, uh, afgelopen donderdag op dag 1... had hij al iets van 60 slagen en had hij maar vier hals gedaan... Uh, hij kan de motivatie momenteel niet, uh, niet opbrengen om te golven. Dus die is, die is geretired af donderdag. Maar twee Nederlanders uh, hebben de laatste twee dagen de kut overleefd. En uh, doen nog mee in de uh, starten van vanmorgen in de ho hoge regionen. En kijken hoe ze er nu uh, voor staat zo tegen het eind van dag vier. Roland Garros, uh, daar gaan we ook uh, na naar kijken. En het is momenteel de eerste set. 5-2 uh, in het voordeel van Nadal. Uh, en uh, dus 5-2 Nadal. Ruud staat met, is momenteel aan het serveren. Staat met 40-15 voor. Goed, uh, het is nog steeds set 1. En uh, straks gaan we er weer mee verder. So a girl like you. To come, come with me. So you gotta feel for, me, baby. feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for, me, baby. feel for me, baby. Oh, give me some love. Well, I don't pour out my heart like this to everyone. And I didn't want.